We gaan de les in het eerste gedeelte anders inkleden. Jullie stellen mij vragen. En ik probeer die te beantwoorden. De vragen moeten natuurlijk niet zo zijn dat jij... Ook wel, gewone vragen mag het ook, vragen die met ja en nee kan beantwoord worden. Of gewone vragen dat wat. Liever de vragen stellen van hoe. Vragen die processen teweeg brengen, die bepaalde storingen kunnen zeg ik dat, verlichten. Correcties teweeg brengen. Dat soort vragen. Vragen die komen niet uit jouw drang naar weten. Want daar komt alleen maar verdoemenis van uit. Van die vragen. Die, die, die, die geven niets. Die geven geen leven. Maar probeer de vragen stellen die, vragen stellen die zeer diep in jou zit. Als je dan schaamt voor al de vragen. Of wil je dat niet in het openbaar Voorleggen. Dan geef, doe je het op papiertje. Ik ga het, weet zet het leven, leg het op papiertje. Ik doe het zo. Eh, iemand zal zien wie, wie en wie, wie. Is geen taboes. Gewoon alles wat je, wij komen hier iedereen voor zichzelf, voor zijn eigen geestelijke ontwikkeling. Voor jouw leven kom je hier naartoe. Zo moet, serieus moet je dat zien. Zo is het. Om hier leven te halen door wat we dus dan stel de vragen uh, gewoon openlijk ja, en vrij uit, ja. Niet zoals in de Sovjet in de in de Sowjet, uh, zeg het, Unie, waar ik waar ik opgegroeid was. Dus daar zei ook uh, een commissaris, als zeggen, een communist die dan op een vergadering zei. Iedereen mag vragen stellen. Dus iedereen wist wel dat als je een vraag stelt wat niet deugt, dan uh, nou, dan ben je dan word je, word je dan kopje, kopje kleiner gemaakt. Ja? Dus net zoals dan iemand van die communisten dan op de vergadering schreeuwt van uh, uh, jongens laten wij of Laten wij op zaterdag een, een werk gaan werken. Ga even, gaan eventjes buiten, zeggen dat, buiten even werken. Gewoon in onze vrije tijd werken. En wie, is, wie, wie, wie stemt daarvoor? Iedereen stemt daarvoor. Vrijwillig. Iedereen stemt daarvoor. En niet alleen dat, maar iemand vroeg iemand dan uh, zijn vingertje opsteekt en die zegt die vraagt maar ja, en dan is het op een andere, andere, andere keer was het zo dat op een vergadering uh, de voorzitter van de bij de vergadering die zegt morgen gaan we jullie allemaal ophangen. Okay. vragen zijn er vragen en dan eentje, eentje is daar ergens op de achterbank, die zit en die wil ook een vraag. Die heeft wel zo'n, uh, die is zo, was zo, die heeft een vraag, wat is dat nou? Oké, okay, maar goed, jij mag wel, mag wel je vraag stellen, Ivan. En die staat op en die zegt, maar een touw moeten wij zelf brengen of krijgen we dat van de vakbonden? <laughs> dus probeer dat soort vragen niet te niet stellen. Probeer de te stellen die jou persoonlijk aangaan. Okay. <laughs> eh, en niets met vakbonden, niets wat ik dacht. Probeer dat dus hard aan jezelf te mm -hmm. meren. Dat um, is jouw... Dat is de vraag. Wie durft... Gewoon. Uh, Doe er do, reden. Do. Zeg eens. Do, do af. Uh, Alleen probeer kort... Yeah. Kort... Als je beseft dat je een... Uh correctie gemist heeft wat zou Dat je daarna dan denkt van dat had ik anders moeten doen. Ik weet dat het anders had gemoeten. Is dat ook een manier om je bewust te maken van en beter uh, op te letten de volgende keer? Dus jouw vraag is, jij had op een of andere manier doet erin toe wat voor, wat om voor, welke reden dan ook, dat jij had een bepaalde co uh, correctie of een Kans op correctie uh, gemist. Ja. En dan heb je een beetje wrijvingen. Of ja, niet? Een beetje naar, gevoel. naar gevoel. Jij had iets wat het beter moeten weten. Je hebt een beetje misschien schuldgevoel. Ja. Schuldgevoel, schuld, zie je wat je zegt ja. Of schuldgevoel heb je dat jij het niet de kans hebt gepakt. Hoe moet je daarmee omgaan? Ja, goede vraag, zeker. Ja. ja. Uh, doet er niet op wat voor de, om welke reden dat jij het niet, uh, de kans niet genomen hebt. Je was een uh, Ajax speelde of wat dan ook. doet er niet op wat. Schuldgevoel moet je heel goed onthouden. En goed je inkerven in jezelf. Geen schuldgevoelens hebben voor wat dan ook. Huh? Want schuldgevoelens die... Dat is iets wat historisch, religieus aan de mens is opgedrongen, maar wat niet in de programma's zit. Niet in de, in de instructies zit. Dus absoluut nooit moet je schuldgevoelens hebben voor wat dan ook. Ook als je zondigt. En zonde misschien kan ook een zeer zware zonde zijn. Als je dat doet en, uh, en gaan weer verontschuldigingen uh, aanbieden zeg het, of verontschuldigingen vragen bij iemand. Dat is allemaal, dan heb je allemaal te maken alleen met jouw bewustzijn. En bewustzijn is niet iets dat godelijk is of iets eeuwig is. Bewustzijn is alleen jouw omgaan met je eigen liefde. Dus jouw eigen liefde zelf uh, fluistert jou uh, zachtjes van ga dan even diep die andere om uh, um excuus vragen of zo om je lekker te maken. Om door, want ja, je hebt dat jouw excuus hebben gevraagd dan voel je weer lekker. ja, dus, ja afgekocht precies. Of ga je daar biechten, biechten, weet ik veel. Van alles ga je dat doen om psychologisch jou beter te voelen. Maar dat is geen groei. Jij bewerkstelligt echt niets. Ja? Wat je wel moet, moet hebben is een soort spijtbetuigenis. Maar dat is ook een heel iets anders spijt, spijt hebben. Spijt hebben in de zin van niet als gemis iets van dat ik, heb, ik ben schuldig. Of ofzo, maar ik heb het genoteerd bij mijzelf. De volgende keer zal ik niet missen zo'n, zo ja? Ja, dat is, is, het, ja, het is want het is niet echt een schuld, maar balen, dat, hè, dat, dat ik het nou niet gezien heb, dat, dat ik het dan niet door. Nee, je moet kort, kort daarmee, je moet het wel fixeren, kijk als je niet. je moet inderdaad echt een momentje ballen. Ja, een momentje. Niet langer dan gewoon even een, een flitsje. Uh, niet meer. Maar de flit, dat flitsje moet wel erg diep in jou komen. Niet alleen flitsje even. Oh, eh, maar flits moet echt in de diepste diepte van jou komen. Dat spijt betuigen. Spijt voor je. Zijn eigen spijt. Dat ik heb een kans gemist om mijn leven te... Uh, oh oh, oh. oh my God. We gaan verder. Dus dat is ook dat moet alleen maar één momentje zijn. Natuurlijk is het uh, is het niet, niet prettig, maar dan één momentje en dan iedereen gaat weer komt weer in de realiteit van nieuw. Maar ons leven geeft, ja. Um, okay. dus ballen. Ballen, omdat jij hebt de kans gemist, ballen ja, natuurlijk, maar alleen maar één, één momentje. Ja, okay. Eén momentje, oké. Okay. Eén momentje ga je alleen uh, ballen, omdat jij hebt de kans gemist om uh, bepaalde correcties, correcties te doen. Of een goede ding, goed, goed iets doen. Is dat het antwoord Is dat voldoende of nog niet? Maar in geen geval schuldgevoelens. Nooit schuldgevoelens hebben, want dan verspil je alleen jou, dat, jouw tijd. Dus jij denkt, nou, uh, zelfs jouw de beste religieuze, religieus getinte uh, schuld, uh, schuld uh, betuigen. ...betuigenis of zo... Besef. ...besef... ...zal jou alleen maar afhouden... ...van... ...jouw geestelijk werk... ...en van de instructie... ...van de schepper zelf... Dus ...ook in de ogen van het eeuwige... ...bedoel je dan... ...een, een kinderlijke zaak... ...als jij... ...schuldgevoelens... ...hebt... ...ook over jouw verleden... ...wat jij gedaan hebt... ...over... over verleden van volkeren in de geschiedenis. Wat één volk aan een andere heeft gedaan. Natuurlijk moet het allemaal, volgens de wetten van dit lage leven, moet het wel uh, beoordeeld worden, et cetera. Maar innerlijk van binnen moet je daar absoluut geen schuld, want op die manier, wat doe je daarmee? Dat is jouw ego die dat jou influistert om weer een andere excuus te vragen. Of iets anders. Waarom? In plaats van te werken aan jezelf, jij je gaat schuld in een ander man's schoenen leggen. Ja? Die Duitsers. Of die weet ik veel. Of die Spanjaarden die hebben ons zeggen aangedaan. gedaan. Wat er ook maar is. Als je maar vlucht. Daar op die manier vlucht je van Jou. Van ja, vlucht je van de realiteit. Van nu. Van jouw eigen correcties vlug je. Oké? Okay. Maar niet zo. Is het ja. niet ook belangrijk om uh, pijn te kunnen erkennen? Om tegen de ander te kunnen zeggen van ik heb je pijn gedaan. Sorry. Is dat niet belangrijk in dit... Kijk. Pijn aan een andere. Kijk. Wat jij ervaart. Dat is één zaak. Als je, natuurlijk als je op, op andere mans teen heeft, lange teen heeft getrapt, dan moet je natuurlijk gewoon sorry zeggen. Natuurlijk moet je dat zo zeggen. Uh, maar dat jij innerlijk niet uh, daardoor. Uh, ...voordeel wil behalen. Dus de intentie is belangrijk? Absoluut, intentie is belangrijk. Oh. Als je gewoon intentie... ...excuse vraagt met een intentie... ...maar intentie kan bij jou ook... ...verkeerd uitvallen. Daarom zeg ik liever... ...laat het zo natuurlijk in het midden. Maar belangrijk is natuurlijk de intentie. Want je kan ook... ...excuses vragen, dat is dan... ...selectieve gevoeligheid... Uh, op dit moment dat en morgen niet. Het uh, uh, is iets. Het moet structureel bij jou iets op, op, op, op, structureel opgebouwd worden. Ja? Dat jij iemand voor excuse vraagt of iets anders. Eigenlijk, wat is excuse? Als ik iemand heb, heb iets aangedaan. Oké, nu wij zijn... Bewust werken we aan onszelf. Maar stel dat ik iemand een uh, paar jaar geleden iets heb aangedaan of zo, nou, dan was ik nog niet rijp voor wat ik nieuw ben. Dan nou, moet ik dan daarvoor spijt van hebben. Absoluut niet. Ik was een andere mens. Het, is, het helpt absoluut niet, want dan is het werk je alleen aan je eigen jouw ego die dan wil. Uh, verlekkerd worden, die zegt jou ga daar even spijt, spijt van hebben of dat soort dat is absoluut uh nee, dat moet je niet doen dat is niet structureel heel comfortabel voel jezelf als je dan ...excuses vraagt of zo, dat soort dingen. Dus erg opletten met, met, met dat soort, met die schuldgevoelens. Zeer goed opletten. Oké. Okay. Het is een erg belangrijke vraag, vooral hier... ...waar mensen in dit land, ik zeg het... Nederland dit land, zitten enorm veel met, die, met schuldgevoelens... Die ingebakken zijn door de kerk, door de religie. Doet er niet toe wel of voor welke kant dan ook. Maar het zit al daar. meer zeg dus, honderden jaren, honderden jaren, dus, duizend jaren. Hier zit ingebakken omdat uh, het had nodig geweest maar nu niet meer. Het heeft zijn vruchten al ge, gegeven, ge, geworden. Genoeg. Nu moet je werken. Iedereen moet dan persoonlijk met zichzelf werken. Oké. Okay. Dat is over de school gevolg. Misschien nog meer vragen. Je mag ook nog meer. Als je nog niet ermee eens bent. Of, of niet ermee eens bent. Ik bedoel. Het gaat niet om mee eens te worden. Het hmm, gaat ook niet om tegenstribbelen. Dat heeft absoluut geen zin. Maar als je dan. ...van binnen nog niet nog tegenargumenten heeft. Dat kan je wat altijd natuurlijk brengen, want dat gaat om ons werk. Okay. nog? Nog vragen? Kijk, op die manier gaan we ook opbouwen, dat wij actief met elkaar... Uh, werken. Dat is werk. Dat moeten we zien <coughs> het eerste gedeelte. <coughs> iedereen van jullie leest veel, kan je lezen wat we hebben allemaal, maar dat weet het eerste gedeelte van de les, dat we maken een soort werkgroep. Ja? Werk, wat zeg we, seminar, een soort interactie met elkaar. Oké? Okay? Dan weet ik wat bij jullie leeft. dan kunnen we ook opbouwen onze lessen ook. Op, zeg je dat, op maat. En het tweede gedeelte kan ik een beetje wat verder met de Kabbalah leer. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat wij en ik geef, als ik iets zeg, dan zeg ik dat weer in, de, in, het, in het licht van de leer natuurlijk. Niet mijn eigen mening. Scham je niet, gewoon Vragen, natuurlijk heb je zoveel vragen. Goed. Gewoon vragen stellen. Okay. Ik krijg een vraag van, uh, uh, met alles wat we meren gaat het nu echt alleen maar om dat je aanmerkt bent wanneer je naar een uiterlijk toegetrokken wordt? En alleen maar echt dat je in het nu opnet hoe je handelt en denkt? Dat is, dat is het praktische. Kijk, waar gaat het om? Wat was de vraag was, gaat het allemaal ons, laten we zeggen, geestelijk werk is uh, alleen om alert te zijn van uh, invloeden van buiten, of zoiets. Of uh, wat er van buiten op ons afkomt. Huh? En van binnen ook natuurlijk, want nee, alles komt van binnen eigenlijk en niets van buiten. Van buiten komen alleen maar prikkels. Maar uh, wij moeten alleen adequaat uh, reageren van binnen. Alles komt van binnen eigenlijk. Van buiten komen alleen maar prikkels. Dat is er niet toe wat, maar dat zijn alleen maar prikkels. Je moet zeggen, nou, gaat, onze, gaat het allemaal om, om dat, ja, wat is de vraag is, gaat het allemaal om, om dat werk wat we doen? Om adequaat uh, inspelen met, uh, omgaan met... Onze ego, onze eigen liefde, onze inner innerlijke en uiterlijke interactie of zo, Wij vertalen het nu voorlopig zo. Maar natuurlijk is dat alleen maar een bijzaak. Ja, natuurlijk is het wel uh, een middel, een uiterlijke middel en ook. Dat wij zo werken aan onszelf. Dat wij met buiten uh, wat van op ons op afkomt van buiten, dat wij proberen adequaat daarop te reageren. Zoals we hebben gezegd, vijf eeuwige antwoorden, dat soort dingen. En ook van binnen wat um, onze ego ons influistert, dat wij ook daarmee ook proberen om um, um, te gaan omgaan. Dat het opbouwend is en niet uh, in de netten uh, te komen van, van het eigen liefde. Het, is, het, is, het zijn middelen die wij gebruiken. Maar natuurlijk gaat het om, om heel veel diepere dingen. Het gaat om, en dat is belangrijk dat jij dat als basis legt, dat... En de rest alleen maar, uh, alleen maar middelen. Alleen middelen, de uiterlijke middelen, de uiterlijke meer, innerlijke middelen, om ermee om te gaan. Maar natuurlijk gaat het om veel diepere dingen. Het gaat om jezelf in overeenstemming te brengen, steeds, met de wetten van het heelal. Elke dag moet ik het, dat werk doen. Oké. Okay. Dus als ik opsta, stok, stok, dan sta ik op. Aan wie moet ik denken? Aan de enige, aan de enige scheppende kracht. Die altijd leeft aan de bron van het leven. Alles, en dan, en dan al zijn uh, wetten, die moet ik eigen maken. Ik moet adequaat op die voorschrift in dit zwot... Moet ik die vervullen? De hele dag? Ook s'avonds? S'nachts kan ik niet als ik slaap. In mijn dromen, dan kan ik het niet doen. Oké. Okay. Dus, nou, ik geef een voorbeeld. Ja, begrijp je? Dus, dus het belangrijkste is dus om de voorschriften te, te vervullen. Of die mee met het eeuwig leven, die mij het eeuwig leven brengen. Okay. Ik ga staan op, s ochtends. Dan was ik op een bepaalde manier mijn handen. Ik ben bewust, direct, van wie de basis is. En dat dit allemaal voorschrift is om dat te doen. En dan zeg ik ook daarna nog, met een belangrijke intentie, kavana zeg ik dan een bepaalde zegening, formule, waarbij ik weer met het innerlijke, met de plaats in mij, wat eeuwig is, virtueel plaats, in contact kom. Als ik s ochtends, mijn behoefte doen. Dat is ook Dat is correctie. Later zullen we stap voor stap zullen we leren. Kijk, als ik zocht, als ik dan naar de toilet ga, naar de toilet ga, in ochtends. Niet alleen ochtends, maar in ochtend. Als je naar de toilet gaat en je je behoefte doet, dan doe je correctie van drie onderste sfeerot van de wereld Assia in in, in zeg dat, de masse in, in handeling door handeling okay? want er zijn uh, er zijn dus mitzvot, voorschriften op alle vier niveaus op het niveau van Assia op Jetsera, bria, in, en atselot. Dus, door, die, door het vervullen van die bezwot, voorschriften, en door het uitspreken. Dus, vervullen, als ik met handen en voeten iets vervul. Zo Dan is het, doe ik correcties, in de, wat wij doen we dan, op het vlak van asia. Okay. als ik spreek daarna vervolgens uh, laten we zeggen even een concreet voorbeeld als ik ga naar de ochtends, als ik bijvoorbeeld sta op ik zeg even, ik ga naar toilet toilet mijn behoefte doen dan vervul ik uh, um, een voorschrift wat betekent voor, een voorschrift dat ik verrees dat ik steeg Corrigeer, ASIA, dus wereld ASIA, in mij ook, en zowel in mij als in de wereld, drie onderste sfeerot. Drie onderste sfeerot van, in, van, van, van alle die tien jijtinsfeerot van Brian op het op het vlak van masse, van handeling. Als ik daarna van een wc naar buiten kom, en zeg ik dan een bepaalde zegening, waarbij ik zeg, dat betekent dan, wat ik bedoel is, wat staat is, dat jij zegt, jij zegent, jij zegt, euh, geprezen bent u, ja, degene die is de, de, de bron van het leven, die mij allerlei openingen, heeft gemaakt in mij, dan heb ik het over, hè. die als ik die opening, een van die openingen zou, wat we zeggen, verstopt zou raken, of weer onnodig veel geopend zou raken, dan zou ik niet voor uw aangezicht kunnen staan. Ja. Wat doe ik daarmee? Daarmee volbreng ik dan niet uh, zwaar, Zelfde met van, van wat ik heb ik gedaan in de wereld Asiya, dan doe ik dat door die boer, door spraak. En spraak is hoger weer, op hogere. Heb je dat? Dus op die manier gaan wij um, steeds hogere dingen, dus correcties doen, van Asiya naar boven. Even een voorbeeld nog. Uh, de hele kijk het hele gebedsboekje, hele als je neemt bijvoorbeeld een gebed, ochtendgebed, wat Jood moet uitspreken. Jood betekent niet alleen Jood die dan alleen het Jood of, of cultureel Jood. Ik zou zeggen, dat is voor iedereen. Ik zou zeggen dat iedereen kan van jullie dat uitspreken. Als jullie zou zien, zouden meer zien hoe dat opgebouwd is, is. is. Dat was het eerst opgebouwd door, door heilige mannen die wisten die verbanden te leggen tussen godleken en artsen. Dat was toch een van, van uh, grote vergadering. Nou begint het dan. Met, ...met wat we, we, we hebben gezegd... Eh, ja gaat... ...sta je op... ...doe je handen wassen... ...ga je naar het toilet... ...ben je klaar... ...dan ga je zegeningen... ...uitspreken... ...op alle hoeveelheden zegeningen... ...die zegeningen... ...die langzamerhand... ...brengen jou... ...naar... ...de laagste... Uh, ...traptreden van Asia... ...dat gaat allemaal tot... Tot Baruch Shamar heet het. Tot gezegend is Hij die zij. Dus die, die, heeft, die is de, dat gaat over de schepper. Tot, bepaalde, tot dat Baruch Shamar, een, bepaalde gebed, een bepaald gebed. Een hele serie spreken dan dat met je lippen. Met dan kom je in het ervaren van yetsira. Het is dus allemaal daarvoor, is allemaal. Asiya. En dan kom je allemaal naar die tien sferot van Asiya. In jouw gebed. Dan begint het, dan gaat het verder vanaf uh, Baruch Shamar, gaat het wel verder, tot uh, verder, dan tot een bepaalde andere uh, plek, tot, uh, laten we zeggen, Yotser. bij het begin waar die zegen ik dat. De schepper die, uh, die de, de duisternis heeft geschapen en, en, uh, en het licht heeft gevormd. Ja? Dan komen we tot Priya. Stap voor stap dus innerlijk vrezen wij op absoluut werkt het. Begrijp je dat? Dan voel je dat jij gaat omhoog. Ik bedoel, in, alles wat jij bent, beneden, blijft. Maar jij innerlijk, al jouw krachten die waren bij het begin van het gebed, waren ze allemaal, voelde jezelf als een stuk vlees van krachteloos niets. Omdat je was gevuld, alles vlees was weer allemaal gevuld met, met die vonken van licht. Formeloos. En nu ga je door dat gebed, stap voor stap, alle vonken gaan dan omhoog. Oké. Okay. En dan vanaf, vanaf, uh, en dan vanaf uh, Amida, vanaf het staande gebed, wat een uh, mens, af, Jood, afspreekt. Spreekt. Dan komen we het Atatje maar het is niet iets dat zelfs als je hier nog bent helemaal kom jij allemaal, kom je door dat gebed helemaal tot aan het zeloet wat, wat gaat er wat verder zie je wat ik bedoel met het, met het dienen dus dat is dienst wat wij doen, dienen wij aan de, het hogere en daardoor verkrijgen we straks gaan vertellen hoe dat wij verkrijgen wat, wat, wij, wat krijgen we van zo'n gebed dus absoluut. Dus als wij, als wij gebed doen, dat is 18 zegeningen, spreken wij uit. Schmonesre heet het. En dan komen wij in het ervaren van het ziel. het hoogste van we, waar, waar een mens uh, tot zoon van God ervaart dat hij zoon van God is. Op dat Want dan ben je opgerezen innerlijk en alle artsen jouw vlees bleef daaronder, het hangt gewoon het irriteert jou niet, het, het zeg ik dat prikkelt jou niet meer dan op dat moment want al die vonken dan zijn omhoog gegaan en het vlees wordt je voelt jouw vlees dan zeer zwaar het hangt beneden maar het bevrijdings, bevrijdingsgevoel, waar het, waar het bevrijdingsgevoel ervaren. dan? Nou, wat gaat het verder? We kwamen tot het absolute en dan, we leven toch hier. Precies, dan gaat het weer, gaan we weer daar bepaalde dingen zeggen, verder na de absolute. Gaat weer de hele, de hele cascade van uh, gebeden om ons te brengen van Atsilut weer naar Bria. En van Bria weer naar Yitzira. En van Yitzira naar, naar, naar uh, Asia. Wat geeft het dan? Waarom moeten we dan omhoog en beneden? Naar omhoog gaan wij door inspanningen te leveren. Maar naar beneden gaan wij al met zakken vol van zegeningen. Want ik heb mijzelf eerst omhoog gerezen door inspanningen te leveren bij die uitspreken van die gebeden. Vooral als je weet wat het is. Ik zou graag willen een, een leergang uh, uh, uh, met wat met jullie doen. Uh, alleen dacht ik, zo, op die manier komen we wel, de, waarbij wij in het Nederlands, dat Joods gebedsboek drie, drie dat we zeggen drie gebeden. Ochtend, middag en avondgebed, die zouden wij bijvoorbeeld in het Nederlands opzetten. En dan zou ik dan aangeven van dit en dit en dit. Ja, van uh, daarmee kom je daar, maar daar naar god daar komen. Dat is dan een beetje wat je doet. Oké? Okay. Dat is voor iedereen. Als staat het Israël, betekent wie streeft, die, die streeft naar de schepper. En dan gaan we hier naar beneden, dan gaan we dan naar, van de naar Bria. Als we gaan van de naar Bria, na de Amida, naar het uh, standgebed, dus dat is het apogeum, apogeum. dat is dan de quintessentie van, van het gebed, dan gaan we naar beneden, naar Bria. Wat betekent dat? Dat wij brengen nu van absoluut brengen wij dan het licht naar Bria, naar beneden. En dan brengen we dat naar Yitzhira, naar, en langzamerhand aan het einde weer, daar praten we weer over de overigens en dingen die in het tempel waren ge, ge, ge, ge, gegeven, etc. Allemaal komen we weer terug naar Asia, naar onze wereld, waarbij wij het licht brengen naar beneden. Wat geeft het mij? Ik begreep anders niet hoe een mens überhaupt aan, dat heet het mochin, aan het licht. mogen betekent dat is hetzelfde als licht. Ik begrijp het helemaal niet als een mens dat niet doet. Waar krijg je dan de krachten vandaan? Geestelijke krachten. Als iemand dat niet doet, waar krijg je dan? Oké, okay, een beetje arts. Uh, Dierlijke ziel wat wij hebben, die gebruiken wij, die verbruiken wij. En aan het einde van de, van de rit, mens krijgt wordt gedementeerd. Terwijl elke dag, als je die gebeden duidelijk weet wat het is, en ga je dat uitspreken, dan heb je dan wat gebed dat je ochtend uitspreekt. Dus dat is werk. Het is niet het gebed, gebed van geef, geef, geef. Dat geen woord van daarvan. Het is zal zien wat het is. Dan heb je voor de hele dag. Heb je dan een lading. Van het licht. Van boven. In jezelf. Dat geeft je de anderen licht. Oké. Okay? Dan smiddags. Ook nog weer een ander gebed. Net zo'nzelfde gebed. Alleen korter. Veel korter. Nou. Dan. Uh, kreeg je nog de voeding van s ochtends daarom is het korte gebed in het middag en de hele dag, s ochtends overal, waar je bent, waar je ook bent op aarde, of waar dan ook heerst gesed zodra het licht van de dag komt overdag heerst genade altijd, ook in de tijd van, uh, wanneer de Duitsers hier waren absoluut genade, eeuwig, elke dag, s ochtends, met het, met, het, zeg dat, met het opgaan van de zon, gaat ook de kracht van genade en die overheerst de Gwura. Gwura is de het ook zware kracht, is ook een, een, een kracht van het, van, het, van, zeg het, van het helemaal, structurele kracht. Maar die is dan, wordt aangewakkerd al vanaf namiddag, om een uur of twee al, laten we zeggen, wordt al de kracht, maar het is nog steeds dag. Zolang de dag is, is genade in het overal verspreiden is. Maar wanneer het nacht begint, is wat jij ook kan presteren s'nachts, is overheerst kvora. Voilà. Dus de donkere kracht, laat ik zeggen. De krachten die, uh, en daarom s'nachts moet je proberen zo snel mogelijk naar bed en niet veel daarmee te doen. Maar zelf, daarom moeten we ook s'avonds derde gebed uitspreken. ...omdat we geen kracht meer hebben... ...een klein beetje nog straalt nog... ...een klein beetje overgebleven... Van, ...van ochtends... ...wat hebben we gedaan... ...een klein beetje van middag... ...maar erg klein, klein beetje... ...en dat is ook allemaal functioneerd... ...anders... Kregen we, ...waar kregen we dat allemaal vandaan... ...oké, okay, begrijpt u dat? Dus alles is structureel... ...het is niets te maken met de cultuur... ...wat gewoon volk doet, dat is iets anders... Dus uh, als iemand wil bereid is omdat dat die drie ochtends tot en met avondgebed, misschien Miriam, even uittypen. Want je krijgt het niet, geloof ik niet dat, dat het uh, elektronisch te verkrijgen is. Want men is lekker, uh, men wil natuurlijk uh, geld uh, daarvan. Hè? Dus in ieder geval als je dat even uh, uittypt. Ja? Sommige huh? woorden even. Nou, ik zeg het, dat is niet even, dat is het veel. Maar alleen die drie gebeden. Ja, in de ochtend zit je. Dan zal ik dan, in het Nederlands, alleen in het Nederlands. Dan zal ik dan vanuit Ariën, zal ik dan de uitleg geven van wat bedoelen we daarmee. Welke krachten we daarmee doen. Nou, dan is het, hebben wij al een correctie. Correctie. Per dag dan zie je dat het dat niet alleen is dat jij, en dan ga je pas naar je werk, naar je werk ga je dan, en dan ben je al geladen door, door de kracht van, absolute de kracht van het goede in jezelf. Nou, dan zit je in de, in, de, in de file en dat kan je niet storen dan, dan natuurlijk gaat het, met de dag gaat het natuurlijk, in de loop van de dag gaat het natuurlijk verminderd worden, ja of niet? Jij verbruikt dat natuurlijk, en zelfs als je dat niet verbruikt, toch vanaf een uur of twee is het, de kracht in de wereld in, in overdag neemt ook een beetje gwura, dus die zware uh, kracht van dien, gerecht, uh, strengheid, die neemt natuurlijk toe. Maar zochtens is absoluut de kracht van Abraham heerst in het heelal. De kracht van Ges. Zelfs de grote schurken die staan op zochtens en alles wordt voor hen ook geschenkt gesche uh, van hen, aan hen die genade. Okay. Dan zullen we zien welke structurele krachten zijn er in het heelal. Op, op welke tijdstippen. Ja, ...op welke te delen van de dag... ...zullen we daarmee rekening houden... ...want jij kan... je, ...jij kan je zo... je kan denken nou wat is dat waar is... ...ik heb de hele dag zo goed ge, gepresteerd... ...met uh, gebed en met studie... ...maar s'avonds voel ik mij of leeg of bijna leeg... ...hoe komt dat? Als je weet hoe het helaal werkt... ...hoe de wetten werken... ...dan zal je s'avonds niet kapot uh, worden van, of schuld hebben, of weet je wel, of oh, waarom voel ik mij nu zo ellendig zo, so, dan zullen ze zien dat s'avonds avonds de krachten van Gesset uh, gereduceerd worden, en langzamerhand uh, geven hun geven geve, uh, terrein over aan de kvura, aan de uh, krachten van Jean en. En. toch duister. Hè? De, Isaac is middag. Ja, dus vanaf twee uur bijvoorbeeld, middags, komt de kracht van Isaac. De kracht van Gvoorah. Ja. S ochtends is altijd Abraham. En daarom is het ook ingesteld dat dit van hem kwam dat gebed, ochtendgebed. Want zijn eigenschap geest het. ...genade. En dat is altijd zo, s ochtends vooral. En daarom is het erg goed om s ochtends te proberen vroeger op te staan. Hoe vroeger, hoe beter. Ga liever vroeger naar bed, want s'avonds, alles wat je doet, s'avonds, natuurlijk moet je dan studie doen of dat of dat. Maar als je zit te kletsen, dan alleen maar ellende komt. Want de krachten in het heelal op dat moment zijn. Structureel, dat overheerst macht, overheerst de strenge wet, de donkere krachten. Dat is allemaal goed, dat is allemaal zo heeft de schepper ingesteld. Want beide alles moeten, moeten we hebben. En Jacob. S'avonds is Jacob. Dat is de kracht van, van Jacob, Jacob gaat als we die weten hoe die krachten werken, dan zal het ons makkelijker zijn om ons aan te passen en niet tegenaan te gaan. Want, uh, de, ik herinner me ging ik Ik zaken op is, toen ik vroeger, lang, lang geleden, twintig jaar geleden, ging ik naar Moskou. En dan is het zaken, dan gingen we naar het, vergaderingen, weet ik veel. En dan na de vergaderingen allemaal, de gaan ze keer al die zaken mensen die gaan nog even naar na, nog twaalf uur dan gaan we zitten ze nog drie uur, drie uur de nacht terwijl de tijd is om te slapen valt niets te beleven alleen maar negatieve krachten kan je, kan je dus alleen maar jezelf kapot maken Daar, daarentegen bestaat zoiets dat na de middernacht, het, zot heet het, betekent niet eh, precies om 12 uur. Nu op dit moment is het is 1 uur 20 ongeveer, Oké. 1 uur, uur s'nachts en 20 minuten. Kijk, kijk nou in het Joods kalender, afhankelijk van het, van het, ja, van het seizoen, van het dag in het jaar... Is het verschuiven dingen die dan, weet dus vier uur na het vallen van, na het, hoe zeggen je dat, na het zonsondergang, is middernacht. Is niet zoals die twaalf uur, is het er twaalf uur hier en twaalf uur in Amerika so. of twaalf uur dat, twaalf uur in de winter en twaalf uur in de zomer, is er verschil? Natuurlijk. want in het Joodse kalender, in de Joodse kalender gaat het om, om de krachten van het heelal en niet om de menselijke afspraak. Dus in de zomer is de dag is de dag langer, ja of niet? En in de winter is het wel veel korter. Dan is het ook betrekkelijk gezien uur. In het uur is kleiner van het dag, daglicht in de, in de winter. Dan in de zomer. Oké, okay? iedereen begrepen. Ik bedoel, het is betrekkelijk. In de zomer bijvoorbeeld. Jij moet dan bijvoorbeeld laten zeggen. De dag is zeven uur. Ja? Ik bedoel, de dag ligt. Nou, dan moet je delen twaalf. 12. Twaalf 12 om de twaalf uur is de dag. Ja? Ik bedoel, dan moet je delen door twaalf. Dan krijg je dan. Wat het allemaal één uur. In het heelal. Hier op aarde. Wat allemaal één eh, uur. Waard is. En ja? in de zomertijd is het is bijna uur, bijna één uur. Bijna gelijk met de zomertijd. Waarom? Het is, it is, dat, like het is twaalf uur is de dag, en twaalf uur is de nacht bijvoorbeeld. Nou, dan is het, dat soort dingen of zijn bijzonder belangrijk. Hoe <ın> zit het dan als <centimeters> je s werkt, s'nachts, hoe zit het dan heel praktisch gezien, als je s'nachts moet werken? Als je moet werken, dan als het voor jou strikt noodzakelijk is om te werken, dan werk je s'nachts. Het is niet, uh, hey, dan werk je gewoon s'nachts, hey, uh, um, verpleeghuis of uh, wat, dan werk je s'nachts. Alleen moet je weten, wat bedoel je, met de gebed? Ja, om omdat je in zijn persoon vroeg opstaan als op je en de nacht is goed te slapen. Precies. Kijk, dat je moet werken, dat is jouw persoonlijke okay. aangelegenheid. Maar daardoor wordt, het, wordt de, de wetmatigheid van het heelal niet veranderd. Nee, Kijk, dus dan, oké, okay, dan werk je s'nachts, maar s'nachts is dan die, die zware krachten die Gvoora, die dan actief. Da? Maar ochtends jij gaat slapen. En terwijl het genade is. De genade is uitgegoten over het heelal. Dus dan moet je ook nog opstaan. En jouw gebed. Gebed betekent, wat is gebed? Voor, wat is voor, voor ons dan gebed? Gebed is dan jou in overeenstemming te brengen met de wetten van het heelal. Waarbij jij dan opgang doet. ...naar de... ...quintessens... ...naar het zyboot. Iedereen van jullie zal dat... ...beleven, zelfs nu. En niet zonder dat zij... ...dat allemaal verhalen vertellen... Dan jest, jest, uh, machzom, ...dat je eerst... ...machsom... ...dat de boom... ...de slagboom... ...tussen geestelijke en... ...tussen geestelijke werelden... ...en onze wereld... ...passeren... Als je die gebeden doet, met de intentie, precies wat je doet, dan zal je ook ervaren het siloet. Jij zal het licht, het licht van het siloet zal jou schijnen. De ene bijvoorbeeld, die iemand die gevorderd is, die zal dichterbij uh, ervaren het licht. De andere zal een beetje op een afstand doen, doet doe, doe. het niet toe. Als maar, als het maar, als je maar ervaart uit het ziel en alles, alle zegen komt vanuit het ziel alle gokma alle wijsheid alle levenskracht de levenskracht komt vanuit het ziel dus die drie gebeden en ook nog nog voor voordat je naar bed gaat ook een klein gebedje op je bed word je nog een keer en allemaal als wij zouden leren waarom is dat zo en wat voor krachten zich afspelen. Het is, uh, het is. Ik heb geen woorden daarvoor. Ja, ik denk dat heel belangrijk is. <coughs> Absoluut. Ja, ja. Yes. dat. Nee, nee, nee. Maar zullen we zullen weer dat allemaal zien. Uh, kijk, ik heb uh, vele jaren gedaan. Uh, tientallen jaren gedaan. zonder te weten wat het was. En dat, is, dat is als je weet wat het is. Ik zeg niet dat ik het weet al, maar ik leer daarvoor een klein beetje. Maar dan is het zo. Ik heb geen woorden daarvoor. Absoluut niet. Wat het gebed is. Kijk bijvoorbeeld wat Jo doet, 's ochtends. Het is mitzwa, voorschrift dat hij gaat naar de. naar. Zichzelf leeg maken, bedoel ik. Handen was is het uiterlijke correctie van Asiya van drie laatste Svirot. Het is alles spierot. En ze denken nou, uh, geestelijk is ergens in alleen, in, uh, ergens in, in de hemel. Nee, als ik ga naar het toilet, dan weet ik, ben ik bewust ervan dat ik vervul een mitzvah. Van de schepper. Oké? Okay? Het is absoluut verboden. Je doet een nare ding. als je jezelf onthoudt. Zeg je het? Onthoudt. Dat je bijvoorbeeld op een vergadering zit. en je wil naar het toilet. en jij zit. nog een half uurtje. is afgelopen. Nee. Opstaan. en je. naar het toilet. Dat is absoluut geestelijk. wat ik jullie vertel. Waarom? Kijk. Wat we hebben gezegd, Er is stad, wat we, Ik heb gezegd. absoluut geestelijk. Kijk, we hebben gezegd ook, bestaat eten en afval, ja of niet? Ook zo is het hier ook. Als er komt bij jou een gevoel dat jij moet, ik zeg het, ik zeg het al, nadrukkelijk, daarom spreek ik over dit onderwerp, dat jij begrijpt dat er niets vies is. Uh, in a, dus, dat stel dat, jij, dat, dat, dat er een moment komt dat jij iets wil jouw behoefte doen, betekent dat al de Afval is al klaar nu om jou te reinigen. En jij gaat zitten daar, Voor jou belangrijk is de baas. Moet je dan, en jij zit dan met de stenografie, jij zit dan de vergadering te notuleren. No no no no no ja? Dan moet je zeggen, moet je het van tevoren misschien afspreken met je, met, je, met je baas. Dat kijk, als het nodig is, dan spring ik direct weer weg. En jullie moeten allemaal, alle delen, de board of directors, zij moeten wachten totdat jij. Komt uit, uit de play, okay? Oké? Waarom? Het is jouw leven. En als je gaat nog een kwartiertje, nog een kwartiertje is het afgelopen en dan je ze altijd... nog een kwartiertje, nog een kwartiertje, zelfs een kwartiertje, dan op dat moment doe je de wil van de schepper niet. Wat ik bedoel? Want dat afval wat in jou is, wat weg moet, dat gaat in jou uh, ...wordt in jou geabsorbeerd weer in jou, weer in goede, goede dingen. Dus het slechte, kwaad, het is ook een soort kwaad. Dus in die vorm. Absoluut. Het is een kwaad op, het, op dat gebied, op, op dat lage gebied. Dat, dat kwaad wordt in jou weer opgenomen, gedeeltelijk, in jouw goed... ...in plaats van dat jij, dat jij die scheiding maakt... ...tussen goed en kwaad. Dat is ook precies dezelfde scheiding, goed en kwaad. Zie je dat? Niets. En jij zegt, wat moet... Ja, meer? Zie je dat? Dan zien we wat wij doen. Niet alleen dat ik moet omgaan goed met mensen... ...en dat, dat ik moet alleen opletten met anderen... ...of ik dan, of ik dan niet egoïstisch ben of niet... ...dat jij zal zien dat jouw dag moet gevuld worden... Dat is hoofdzaak. En de rest is de buiten. Wanneer je buiten bent, dat zijn allemaal bijzaak. Want jij moet ook weer in overeenstemming jou brengen met de eeuwige wet. Oké. Okay? Ik zal veel daarover spreken, maar als jullie dat willen, ik voel het wel dat we al aan toe zijn. Als we waarlijk willen kabalen leren en niet alleen met onze kopie, weet je, dat zal niets ons opleveren. Dan zou ik jullie nu al zeggen. Dat wij gaan ook een leer. zeg? Ja. Leer, ja. Ja, ja oké. Zo moet je ook doen. dat yeah. in praktijk. Zo moet je doen. Ook hier, als je hier op de les zit. En ik, en ik, en ik gewoon ga door. Yeah? Nou, jou, jouw correctie is belangrijker dan, dan wat ik zeg. Dat kan je ook later na, na, uh, nog een keer beluisteren wat ik zeg. Maar je moet je dan weer uit uh, wel ja, maar er alleen maar één, één, één, één hebben. Oké? Okay. Okay? Nee, maar dat leer dat ook. Schma, wat is schma? Hm? Schma, wat is schma? Jezrael of Adslut? Schma, er zijn vier schmas. Vier Schma? Ja, ja, er zijn vier. Des, schmaar. Ja. Schmaar, dus ja. Dus schma betekent dat is dan uh, hoor o Israël, hoor o Israël, schma Israël. Ja, Nee, dat is nog geen staand. Dat is een voorbereiding. Er zijn vier. We zullen het allemaal, komt ik, kom wel. We zullen versteld gaan staan van wat het allemaal gegeven is aan de mens. Het zijn joden alleen gegeven om zichzelf te zuiveren en ook doorgeven te, te geven aan anderen. Begrijpt je dat? Dus als we misschien zullen we ook nieuw vanaf nieuw langzamerhand ook de leergang met zwot maken. We? Oké, okay? niet het gebed, want dan, mensen zullen kijken naar het opgeleid gebed. Dus, die zijn religieuze, die hebben een bepaalde secte. Maar maken we ook wat van voorschriften, leergang voorschriften of, leergangvoorschriften of zo. Okay? en dan zullen we op dat gedeelte, die gebeden daarin stoppen. En ik zal het allemaal proberen te beschrijven zoals Arie dat ons leert. Wat berekenen we met dat, met dit, met dit, met dit, met dit? Je zal zien hoe snel zullen we vooruit gaan met deze dingen. Oké? Het is een aparte studie. Helaas is nergens in de wereld waar men aandacht eraan schijnt. Ik ken geen enkele school, kabbalistische school, waar men al aan al aan toe zei. Maar we moeten altijd beginnen, snel wanneer, het, wanneer wij al zin kregen. En ik heb je een beetje misschien nieuw zin heb gegeven. Hoe belangrijk het allemaal is. En jullie weten dat ik uh, probeer niets te doen. Geen beweging, geen vinger, met geen vinger bewegen. Als het, als het traditie is. Als men dat zegt. Ik moet altijd zien. Zoeken naar waarom. Want dat geeft mij, dat is het motortje. Dat is het motortje, dat geeft jou heeft zin aan jouw handelingen. Altijd moet je proberen dat te doen. En niet dat omdat die zei dat en die ze zei dat niemand begrijpt dat. Ik hebben gegeven. Joseph Karo, een leerling van Ari, heeft geschreven uh, Shulchan Aruch. Dat is een, een, een wetboek van het wetboek van uh, wat Joden moet elke dag doen. alles wat uh, wat hij moet doen. En dat is gewoon als bijzaken, gewoon om even bij te houden. Maar het belangrijkste van het hele boek is Kavana, intentie. En wat heeft mijn volk gedaan? Ze bestuderen alleen dat boek. Ze bestuderen alleen maar dat, hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we alleen vanuit de... Doen? Zonder... Zonder intentie. Zonder de ware intentie. Waarvoor is dat gegeven? En we hebben niet meer nodig die drie gebeden van s ochtends, smiddags en s avonds. En twila, twila. Zullen we een beetje aan die drie zullen we alles kunnen zien. Hoeven we hoeven niet het hele brood opeten om te weten hoe het brood smaakt. Eidsnijd is voldoende. Zoals het hier is hier hebben we enorm veel uh, bagage. in die drie, als we het allemaal doen. Okay. Dus... This is het jullie op dat. Misschien kun je daar ergens in internet opzoeken, maar ik denk niet dat onze broeders, dat mijn broeders, dat prijsgeven, gebedenboek, dat dit allemaal elektronisch vrij te hebben. Het bestaat al. bestaat al de, bestaat al de uh, 3000 jaar. Het is niemand's eigendom. Oké? Oké, dat was eventjes. Wat Kijk zie je hoe mooi hoe, hoe dat eruit komt van jullie als we met elkaar praten, dat komt wel, dan... Uh, het belangrijke is dat de behoefte dat bij ons leeft, zie je dat, om, die te, om daaraan voeling te geven. Ja, ook okay. ja, Heel anders. Dus, snap voor samen ja, We gaan dat jij ook straks ook doet. Een klein beetje kabbala leer ja? Dan doen we weer iets, iets aan. Uh, uh, ja? Leergang. Uh, mitzvot Of that. dat. Maken we Mitswod? woord. Uh, Voorschriftelijk. Dan doe we een klein beetje aan. Uh, leergang hebreeuws ik raad iedereen aan om een klein beetje ook te doen. Okay? Met die lettertjes te werken. Het is niet moeilijk. Stap voor staat, doe dat ook. Okay? Ik heb geen woorden om, dat, om jou dat te benadrukken genoeg. Om In hoeverre zal het jou helpen om met die lettertjes te werken. Eén zinnetje in het Hebreeuws in die... Lettertjes te lezen. Bijvoorbeeld. Dat zullen we ook doen. Zal jou. In enorme enorme. Correcties. De die jij waarvan jij nu nog absoluut niet eens. Onder ogen heeft. Want elke woord in dat gebed. In die gebedsboek. Elke woord is opgebouwd naar de krachten. Van al die stap wat die trap treden. Oké. Okay. So, We zullen al dat allemaal een beetje leren. Ik heb ergens gezien bij het Nederlands Isritisch seminarium hadden ze voor Shabbat boek Shabbat ze hebben uitgegeven. Ik heb het ergens gehad, Shabbat, daar is het hele Shabbat-dienst. Uh, bij de leger ook. Leger. Legerbinaad. Staat alles nog. Ook onderaan. Onder dat Joodse. Eh, Hebreeuwse letters. Staat het ook in de transcriptie. Hoe moet je het uitspreken? Dat zou erg mooi zijn. Twila. Huh? Oh. Dat zou mooi zijn. Alleen die drie. Heel ja, goed. Oké. Ziet u dat? Je kan mij niet. Uh, jij weet dat ik niet. Uh, ...aan traditie gekoppeld dan. Ik doe alles, maar... ...als ik jou zeg... ...doe die ook gebeden ook... ...dat jij zal enorm veel vooruit gaat. Maar niet als religieuze. Maar als bewust... ...bewust doe je die dingen... ...en dan kom je elke dag... ...kom je dan drie keer... ...kom je, drie, kom je dan... ...kom je naar het zieloot. Voor jou kom je echt naar het zieloed. Je zal beschrijving geven, alles. Dan weet je dat jij in ieder geval... En daarom ga je enorm vooruit. uit. So, Oké, dat is even dit onderwerp. We, until we is nee. Kay, kay, so, kay, de hele, oftens so de bepaalde stukjes van. Natuurlijk. Afzonderde zimra Alles is nee. Kijk, kijk, het is zo. Kijk, alles niet de hele, zullen we wel bepaalde, we zullen afkortingen doen. We zullen ja. korter maken. So. Maar als je bijvoorbeeld uh, zocht een ochtendgebed en je zegt, ik heb geen tijd. En jij pakt een stukje van een gebed dat al van bria is. Nou, wat, is dan, wat doe je daarmee? Wat je bedoeld? Wat je bedoeld? Jij pakt een stukje van bria terwijl jij nog uh, helemaal in vlees en bloed zit en al die vonken van, heilige vonken dus het licht is bij jou verspreid in alle lenden van jou en niet gestructureerd. Jij gaat direct iets in een stukje pakken van bria. Nou, dan op die manier doe je gewoon onze broeders doen. Gewoon zeg je woorden. Okay? Ook dat is ook dat goed. Maar we zullen het allemaal leren als je zegt nou ik heb 20 minuutjes de tijd om dat te doen. Ik doe het in de ochtend, bij mij duurt het. En dat, dat doet er niet toe. Ari deed het ook. Kijk, Ari kwam naar. Arie, eh, Ari. dus je altijd zeg ik, Ari? Want geen, geen tweede is er. Ari kwam naar Svat. En hij had nog twee jaar te leven, tweeënhalf jaar te leven. Weet je wat hij deed? gedaan elke ochtend? Al die joden waren al weg van de synagoge. En hij blijft nog bidden. Kijk nou, en al die boeken al die, die, die, die, die, die, die zijn Gein Vitali heeft geschreven. Maar hij heeft, hij heeft niets nagelaten. Hij heeft veel extra's gegeven. Terwijl hij wist dat hij weinig te leven had. Nou, als iemand weinig te leven heeft, nog weet dat hij weinig te leven zou hebben. Die zou zeggen, nou ik ga me nu met essentie bezighouden. Ja, maar die kabbalaleer die dan moet. Nee. Is er veranderd iets in het helaal, in de wetten van het helaal, dat Arie, goddelijke Arie, over een paar, twee jaar dood moest gaan? Nee. Het zonnetje scheen, ochtends komt gesset. En voor de enige scheppende kracht natuurlijk doet er absoluut niet toe of iemand dood gaat of niet doodgaat. Ook de dag van, of de laatste dag van, van jouw leven. Mag het 120 jaar mag je dat halen, halen. Ook de laatste dag van je leven. Als je kracht hebt. Dan moet je eerst opstaan. Zochtens. Alles zeggen zoals je hoort. Met de hele intentie. Met alles. Want niets verandert in de... Dat je, dat je weggaat. Niets verandert in het heelal. Ik bedoel. Natuurlijk bepaalde krachten. Ten, ten, als het ware verplaatsingen zijn, et cetera, maar alles blijft bestaan. En elke dag lijkt het wel dat wij dezelfde, hetzelfde gebed spreken uit. Absoluut niet. Dezelfde woorden, maar wij verkregen andere moging, ander licht. Elke dag heeft het absolute nieuwere licht in zichzelf. Maar dat allemaal komt wat later. Oké? Okay? Dus so, wat ik bedoel is, als je minder tijd hebt, natuurlijk moet je werken en dat en dat. Dan probeer je dat indelen. We zullen dan allemaal zeggen wat het belangrijk is. Dat je paar dingetjes zegt van Asia. Dan ga je een paar dingetjes zeggen van Jitsera. Die jou brengen naar Jitsira. En dan Briya. en Maar dat moet je allemaal structureel zijn. Niet dat je zegt, nou ik heb geen tijd en je gaat. Springen van Asya naar Atseud, nou. Ja? Gaat je Asshree moet ook drie keer gezegd worden. Huh? Asshree moet ook drie gezegd worden. Ja, Asshree, oké, okay. het is absoluut. Zodat twee keer renden, minder Oké, dat zijn dingen die allemaal geestelijk zijn, absoluut geestelijk zijn. Oké? Okay. Wat voor één keer, is het, uh, dat ik vrouw minder moet doen, is dat zo? Zo? Of, of, of, of, zoals voor u nu... Uh uh, vrouw moet uh, ik alles wel overeenkomst met de, met de geestelijke krachten, ja, vrouwelijke en mannelijke. Uh, bepaalde dingen, vrouwen hoeft niet te doen. Bijvoorbeeld wat ik draag onderaan onder die, die Schouw het raden hoeft vrouw niet te doen. Hij heeft geen, geen nut. Een man draagt, ik doe het niet, want anders uh, jullie aandacht wordt gevestigd op die dingen, dan hebben wij door iets goed te laten zien, gaan we dan slechte dingen doen. Belangrijk is het. Wat... Dus een vrouw hoeft het niet te doen. Een man moet dat wel doen, waarom? Dat laat je. Licht, omringend licht, komt naar beneden, betekent ook naar vrouwelijke. Dat komen we dat allemaal te leren. Dat hoef je niet. Een vrouw hoeft ook niet uh, daar niet dat, dat uh, zeg, het gebedsmantel, gebedsmantel ook niet doen. gebedsriemen hoeft hij niet te doen. Maar we zullen het allemaal leren. Ik zal je ook allemaal leren. Wat betekent dat? Ja? Ook die is Belangrijk voor ons. Om ook allemaal te weten. Vrouwen moeten ook weten daarover. En niet te zeggen. Het is voor mannen. Het is, absoluut. Moet je weten. Want. Hier. Wat een man draagt. Bijvoorbeeld hier. Is. Voor een vrouw. Hier is. Ja. Hier op je, op je arm. Is dan. Aan de ene kant. Is het hoofd. Van Rachel. Dus de kracht. Van de vrouwelijke. Vrouwel, vrouwelijke. Vrouwelijke kracht van maalgoed. Aan de andere kant is het een, een linkerarm van zeerandpinder. Dat is allemaal hier, het is wat het allemaal is. En dat is mannelijk. Dus voor een mannelijke is het wat zeg, een zeggen geen schouder, maar een voor een vrouwelijke is het haar hoofd. Maar dat is allemaal geestelijke dingen. Maar je gaat het voelen allemaal. Okay? We gaan langzaam we gaan het ook opbouwen. Het is Kabbalah, het is puur Kabbalah. Want okay. alles wat ik zie overal is geen Kabbalah. Absoluut niet. Of het is een substitutie van Kabbalah. Die Engels-Amerikaanse groep is absoluut geen. Het is filosofie van Kabbalah. Ook dat andere, dat van hel hel hel daar, dat gaat zich daar Cordoveren doen. Het is ook filosofie van de Kabbalah. Het helpt niet. Begrijp je dat? Niet dat ik zeg, uh, follow me of zo. So. Ik heb helemaal niets uh, te, te vertellen. Maar het helpt niet. Geen woord van dat Amerikaanse. Uh, is, is om te helpen. Ja? Het kan niet helpen. Het is filosofie. Ja? Je kan praten over alles. Over, ik heb thuis... De, misschien de beste bibliotheek van Kabbalah ook elektronisch. Alles wat bestaat in de wereld, diepste dingen, alles wat, en ik kan het lezen. En ik kan het werken daaraan, als ik nodig heb, nu en dan. Want alleen als je ARI leert, wat wij gaan ook doen, als je het systeem van ARI leert, dan pas... Kan je ook andere bronnen, kabbalistische bronnen, lezen en begrijpen? Maar als iemand dat niet weet en gaat iets, iets lezen, zonder Ari te leren, gaat iets lezen, je dan versta je absoluut niet en niemand verstaat daarom. Oké? Okay? Gewoon verknoeien je, je, je. Natuurlijk voel je je belangrijk als je dat doet. Je leest de dingen, je voelt dat jij intellectueel bezig bent. Weet je wat het was? Weet je de, wat de reden daarvan was? De slimme, de intellectuele joden, echte geleerde joden, echte met enorme wijsheid, ik bedoel, enorme aardse wijsheid, die hebben dat bekleed, die hoe ze, get, vertaald, als het ware, omgekleed, de Kabbalah, in de technisch, in de verstandelijke termen, dat hebben ze aan de volkeren gegeven. Het is een zaak. Niet dat zij dat hebben opzettelijk gedaan. Maar het is, het is, het is niet een misleding. Ik zag, ik kan niet zeggen dat het een misleding is. Maar het helpt niet. Iedereen hoort wat ik zeg. Want ik heb geen idee behoefte om iets, mijzelf te promoten of ofzo maar het helpt niet en ze hebben het allemaal mooi omgekleed mooi, schreven ze daar ook die in het Engels was het allemaal de Cordovera hebben ze daar tientallen boeken geschreven zeer intelligente man, zeer intelligent